Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM wil dat Quincy Promes negen jaar de cel ingaat. De voetballer zou een belangrijke rol hebben gehad bij het smokkelen van twee grote partijen cocaïne. Die vier jaar geleden zijn onderschept in de haven van Antwerpen. Promes had volgens het Openbaar Ministerie contact met grote drugshandelaren. En hij zou 75.000 euro in de drugs hebben geïnvesteerd. Ja, zijn kant van het verhaal hoorden we vandaag niet in de rechtbank. Promes was er niet bij. Hij zou het te druk hebben. De oud-diaxiet woont en werkt sinds 2019. De 21 in Moskou. Wie naar Duitsland wil, kan de komende zes dagen niet met de trein. Vanwege een nieuwe staking van Duits treinpersoneel... schrapt NS vanaf vandaag alle treinen naar Duitsland Duurt op maandag. Demissionair premier Rutte is in Groningen. Hij wil kijken hoe het ervoor staat met het versterken van gebouwen en de schadeafhandeling. En ook blijft hij een nachtje slapen in de provincie. De verslaggever van RTV Noord ving hem vanochtend op. Goedemorgen meneer Rutte. Heeft u Tannenbostel meegenomen? Ja, zeker. Ja, inderdaad. Wat hoopt u vandaag te horen? Ja, bijpraten over alle aspecten van Nieuw Begin. Uh, en, en kijken hoe we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat we zo ja, goed, goed mogelijk een baan, goede baan leiden. Het kabinet is natuurlijk demissionair, maar niet op het gebied van versterking en schadeafhandeling, zegt Rutte. Op dat gebied neemt het kabinet nog besluiten. En een kraker vanavond in de Kuip, in de achtste finale van de Beker, speelt Feyenoord tegen PSV. Even vooruitblikken natuurlijk, je hoort mijn sportcollega Tom van het Hek. Feyenoord heeft twee keer verloren dit seizoen al van PSV. Zal toch als uh, nog steeds regerend landskampioen in eigen huis iets willen laten zien. Er staat veel prestige op het spel. Het is ook de kans voor Feyenoord om toch een grote prijs te winnen dit seizoen. Dus Feyenoord uh, heeft de druk denk ik iets meer vanavond dan PSV. Volle Kuip zal heel, heel mooi en spannend worden. Ja, en er is nog meer topvoetbal vanavond. Want de vrouwen van Ajax spelen hun vijfde wedstrijd in de Champions League... tegen Paris Saint-Germain. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het weer in de loop van vanmiddag gaat het minder hard waaien. Het is een graadje of elf op dit moment op de meeste plekken. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst zonnig, later wolken. En op de meeste plekken worden dan een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 So close to midnight, Under street lights, leaving behind what I don't need. I've walked like a blind man, and my eyes are open, and you are the only place for me. Yeah, Won't you hold on just for a while? Yeah. Please don't give up to sure.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 baby. you anywhere. I don't know, Dit is ZFM. Maar ze zwijgt en kijkt me lachen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 Lane When I can't find the words When I can't find the worst When I, when I When I can't find the worst I wanna ease all your doubts ease all your I doubts keep